Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Twee mannen openden het vuur op bezoekers van een markthal. Zeker vijf bezoekers raakten gewond. De politie heeft beide schutters overmeesterd. Volgens de Israëlische politie zijn het terroristen... uit een Palestijns dorp op de westelijke Jordaanoever. In de buurt waar geschoten werd... zijn ook het hoofdkwartier van het Israëlische leger... en het ministerie van Defensie gevestigd. Jonge gezinnen verlaten vaker de grote stad... Volgens het CBS verhuizen ze vaker naar een kleinere gemeente in de buurt dan een paar jaar terug. Van de vier grootste steden spant Amsterdam de kroon. In 2014 en 2015 ging 1 op de 10 gezinnen met kinderen onder de 4 jaar weg uit de stad. Flink meer dan in 2012, toen was het nog 1 op de 16 ook gezinnen met kinderen op de basisschool en dertigers zonder kinderen verlaten vaker de stad. Toch blijft het aantal jonge gezinnen daar nog wel groeien. Dat komt doordat er meer baby's worden geboren en door immigranten die vaker een gezin beginnen. Het kamerdebat over de nasleep van de TV-deal is voor minister Van der Steur met een sisser afgelopen. Er werden geen moties tegen hem ingediend. Van der Steur erkende opnieuw dat hij zich als kamerlid te veel heeft bemoeid met een kabinetsbrief over de kwestie. Dat is niet de taak van een kamerlid. De coalitiepartijen nemen genoegen met de antwoorden van Van der Steur. De oppo oppositie blijft veel vragen houden. De ChristenUnie noemde het debat onbevredigend. In Amsterdam is een dode baby gevonden. Een voorbijganger vond het lichaampje in de bosjes bij de Sloterplas. Waardoor de baby is overleden, is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of het om een jongen of meisje gaat... en hoe oud het kind was. Het weer op de meeste plekken droog en het koelt af naar een graad of 11... Overdag is het op sommige plekken eerst nog bewolkt... maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. De rest van de dag blijft het zonnig en droog bij 17 tot 22 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Tal vez You quiero Ese sufrimiento que te llora. Dit, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. en een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verstel Prison on Sunday, the 11 th of February at about 3 pm al 25 jaar zfm in zandvoort en jij bent erbij When i met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn brown and we could be together baby as long as skies are blue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 Mistake, oh, you, oh, you forgave. forgave, and soon and both, both of us learned, us learned to trust, us. not run away. It was no time to play. We build it up, build and up. build it up, and build it up, build and now it's time.